Ondernemend Kruibeken. Ik ben Johannes Charlier, zaakvoerder van Creavit. En ik ben 46 jaar. That's dying in a corner of the sky These are the days of miracle and wonder and all pride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 Goedenavond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruijbeke. Vandaag in onze studio, studio Johannes van Creavet. Maar meer weet ik eigenlijk niet, dus dit wordt een heel boeiende aflevering, want het is voor mij een blanke pagina. Johannes, waarover gaat Creavet juist? Creavet is een onderzoeksbureau en wij doen onderzoek naar uh, dierziekten. Mm -hmm. um, vooral epidemiologisch onderzoek, hoe dat die ziekten uh, zich gaan verspreiden. Of wij ondersteunen ook onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe diagnostica of nieuwe geneesmiddelen. Dus het is eigenlijk, uh, het is niet, ik, ik moet er mij geen dierenarts bij voorstellen, dat, dat niet dus. Het is eigenlijk iets op grotere schaal dan. Um, wel, ik ben, ik ben wel, wel dierenarts van de opleiding. Dus ik heb uh, aan de Universiteit Gent uh, gestudeerd en afgestudeerd. Dat is nu al eventjes geleden, 2002. Um, maar ik heb inderdaad geen praktijk. Dus u kan niet bij ons komen om met uw hond of uw poes of uw schaap. Nee. Um, om die te genezen. Maar wij, wij, allee, wij zijn dus inderdaad bezig met onderzoeken. Dus dat zijn projectmatige. Dus wij zijn zeker betrokken ook in projecten. Waar dat er. Um, boerderijen deelnemen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar wij volgen dan meer die gegevens op en we gaan die analyseren en we gaan dat rapporteren naar ook de instanties die die studie besteld hebben. Wie zijn, wie zijn dan jullie opdrachtgevers? Um, ja, wij werken voor, eigenlijk voor iedereen die betrokken is in de diergezondheid. en dus Dat kan zowel zijn overheden, dat kan ja. zijn een, uh, de Vlaamse, de, de federale maar eigenlijk werken wij vooral in Europese projecten. Uh, die, die door Europa uh, worden georganiseerd. Uh, maar daarnaast werken wij ook voor de farmaceutische industrie. Dus uh, ja, bedrijven die uh, geneesmiddelen ontwikkelen, die moeten ook onderzoek doen of die, die producten moeten uitgetest worden en, en, enzovoort. Dus en wij, wij met... werken voor. Ja, sorry. En met jullie resultaten gaan zij dan aan de slag. Dus dat kan... Uh, daar, zij, zij gaan daarmee aan de slag. Onderzoek kan ofwel beleid uh, gaan informeren, dus mm -hmm. om, om dan voor overheden om, om nieuw of beter beleid te maken, of hun beleid daarop af te stemmen, op de, op, de, op de resultaten. Maar kan inderdaad ook de ontwikkeling van nieuwe producten door de industrie... Uh, helpen. Voor we toe zijn aan een voorbeeldje, dat gaat het allemaal iets, misschien iets makkelijker voorstellen, uh, vroeg ik me toch af of dat Johannes dat allemaal alleen doet? Uh, nee, ik ben begonnen uh, alleen. Dus, allee, ik heb lang gewerkt aan de universiteit. Uh, ik heb op een gegeven moment de stap gemaakt om te zeggen van kijk, ik ga nu iets proberen zelf uh, uit te bouwen. Um, dat is ondertussen toch al zeven jaar geleden, ik verschiet er altijd van uh, hoe, hoe, hoe dat dat gaat. Um, en nu, nu ben ik sinds um, drie jaar eigenlijk met mensen begonnen die echt in het bedrijf zelf werken. Dus eerst een paar jaar alleen en nu zijn we ondertussen een team van uh, vijf personen. Ja. En, en volgend jaar gaan we naar, eigenlijk naar zeven en, personen. En zitten die allemaal bedrijf. op één locatie? Of is dat verspreid? Ik, ik, ik vraag me dat af. Zijn het, zijn het überhaupt mensen van hier waar je mee samenwerkt? Ja, wij zijn, wij zijn een internationaal team, maar uh, alle mensen werken hier, zijn hier ja. in België aanwezig. Ja. We hebben ook een uh, bureauruimte in Ruppelmonde uh, aan, aan, aan, naast de kerk. Mm -hmm. Dus dat is gewoon ja, een bureauruimte. Um, maar wij doen ook wel heel veel met thuiswerk. Dus mensen kunnen heel veel van thuiswerken. Um, maar we zitten zeker ook op wekelijkse basis allemaal samen met het team. Terug, terug naar uh, die projecten. Johannes, uh, geef me eens een voorbeeldje van een opdracht wat je bijvoorbeeld de laatste tijd hebt gedaan. Uh, of iets uit het verleden, dat het iets voor de luisteraar, iets tastbaarder wordt, dat we eigenlijk goed weten, ah, daar zijn die mannen nu juist mee bezig. Ja, als ik één uh, voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld een project waar wij mee bezig zijn, dat noemt Spark van Sustainable Parasite Control in Ruminants. Um, dus dat is één van onze kernactiviteiten. Dat gaat over parasietencontrole, vooral bij, bij rundvee en herkauwers. Um, dat in... Op dat, op dat vlak zijn er twee uh, uitdagingen die, ja. waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Dat is enerzijds ook de klimaatveranderingen, ja. waardoor dat de, de hoe dat die ziekte um, gaan verlopen gaat veranderen. Bijvoorbeeld die kan meer voorkomen dan vroeger in nieuwe gebieden, maar ook um, ja, dat gaat veranderen. Dus onze klassieke kennis mm -hmm, mm -hmm. moeten wij gaan updaten. Ja. Um, en het tweede probleem dat we daar hebben is ook de resistentie. Dus net zoals dat we um, de, allemaal antibioticumresistentie ja, kennen, vragen, tegen de ja. antibiotica hebben we ook tegen de wormmiddelen, die noemen we antelmintica, mm -hmm. uh, hebben we daar ook resistentie tegen. Um, en dus moeten we um, nieuwe manieren leren van omgaan, van gebruik van die van die geneesmiddelen zo selectief en zorgvuldig mogelijk, mm -hmm. zodanig dat we die resistentie kunnen Um, inperken. En daar zijn, we, daar zijn we mee bezig. I drink champagne with kings and queens The politicians praise my name But those are someone else's dreams The pitfalls of the man I became For years and years I chased their cheers crazy speed I'm always needing more but when I Indirect uh, zorgen jullie dus eigenlijk een beetje... Jullie gaan de dieren, het dierenwelzijn proberen zo goed mogelijk te houden. Dat klopt. En indirect gaan jullie daarmee dan ook een beetje de, mensen, de mensheid uh, proberen zo goed mogelijk uh, te, te helpen, denk ik. Is het zo een beetje... Um, ja, allee, daar geloven wij zeker in. Uh, Wij zeggen altijd uh, ook uh, het one, one Health concept of één gezondheid. Um, alles is verbonden met elkaar. En um, je kunt niet een uh, gezonde wereld of een gezonde planeet hebben zonder gezonde mensen, maar ook zonder gezonde dieren. Um, enerzijds omdat er bijvoorbeeld ziektes overgaan van dier op mens of van mens op dier. Er zijn heel veel ziektes die. Of, ziekte kiemen, die ja. zowel bij beide voorkomen. Dus daarom moet je dat als één geheel gaan aanpakken. Um, maar anderzijds ook voor, door andere factoren. Um, bijvoorbeeld gebruik uh, van geneesmiddelen bij dieren of bij mensen. Het kan ook op, de, om, op, de, op, op het milieu een impact hebben. Die ja. ja. komen in het milieu terecht. Daar moet ook op gewerkt worden. En anderzijds bijvoorbeeld uh, uitstoot bij vee is nu ook een... Een, he een heet thema geworden, ja, om het zo ja, te zeggen. Ja, klopt. Dus daar kunnen wij ook op werken. Door een betere diergezondheid gaan we eigenlijk meer uh, dierlijke proteïne produceren uh, met, minder, met minder uitstoot. En dus daar, uh, daar werken wij ook ja, op. Dus eigenlijk een beetje zoals... Uh, ja, sorry misschien voor de vergelijking. Een autofabrikant die probeert zijn motor zo schoon mogelijk te houden, zo min mogelijk vervuiling te geven. Gaan jullie nagaan, op welke manier kunnen we die dieren eigenlijk zo min mogelijk afvalstoffen laten produceren of zo min mogelijk belastende stoffen voor het milieu? Ja, je kunt ergens um, het zo zien, alhoewel ik ben er altijd tegen om een koe te vergelijken ja, met, een, met, met, met een auto. Een auto okay. gaat inderdaad een, een fossiele brandstof en een, is een, echt een uitstoot. Ja. Maar een koe is deel van een natuurlijk proces ja, tuurlijk, ja. en is er ja. altijd geweest. Dus op die manier mocht je niet uh, uh, een koe beschouwen als een, een fabriek nee, nee. die iets uitstoot, vind ik. Nu, je hebt uh, gesproken over uh, koeien. Is dat eigenlijk uh, de sector waarin je het meeste werkzaam bent? Of ja. andere dieren ook? Uh, wij zijn zeker... Uh, mijn, uh, mijn basiskennis mm -hmm. was zeker op uh, dat gebied... Maar wij zijn wel ondertussen uh, verbreed, ja. um, dus wij zitten zeker ook bij meer algemene projecten waar dat het gaat over uh, uh, ziekten of vaccins enzovoort bij, bij varkens, bij pluimvee, dus wel mm -hmm. hoofdzakelijk in de veeteeltsector. Uh, momenteel wordt de aquacultuur heel belangrijk, dus uh, ja, vissen die gekweekt worden in grote bassins in de zee, uh, er gaat momenteel veel aandacht naartoe en we uh, beginnen ook meer en meer te werken op de kleine huisdieren, dus hond ja. en kat. Dus ook bijvoorbeeld met parasieten die daar voorkomen. En dan gaan wij berekenen um, ja, welke van die ziektes kunnen overgaan naar de mens, wat is de impact uh, daarvan, hoeveel gevallen en ho wat kunnen we daaraan doen. Dus als we uh, de ziekte gaan controleren bij de dieren, hoeveel gevallen kunnen wij voorkomen door, uh, bij de mensen eigenlijk. Ja. We hebben uh, eigenlijk een beetje het voorbeeld gehad met covid. Uh, vandaag de dag spreekt men in de kranten over uh, misschien overdraagbare vogelgriep. Zijn dat ook allemaal dingen waar jullie mee bezig zijn? Um, ja, indirect zeker. Um... Bijvoorbeeld, dus inderdaad, vogelgriep is een heel actueel thema en ja. daar is eigenlijk een grote, een, een, een, hoe moet ik dat uitdrukken, een, een zekere, een, een grote bezorgdheid. Ja. Ook uh, onder de wetenschappers van, kijk, uh, wan, wanneer gaat dat overgaan naar de mens? Het is, het is zelfs bijna eerder, het is niet gaat het overgaan, maar, het maar is, wanneer, ja? w, w, wanneer, Wanneer gaat dat virus zich zo hebben aangepast dat het ook... Um, zich uh, gaat verspreiden binnen de mens. Dus um, daar is zeker een grote bezorgdheid um, om dat op te volgen. Recent hebben we die gevallen van uh, vogelgriep die bij koeien zich ja. gaan um, uh, ja, ziekte veroorzaken. Um, er zijn daar ook mensen die daar ziek van worden. Dus de mensen die met de koeien werken, dus vooral in Amerika, is dat, uh, is dat fenomeen Getreden. Maar wat wij vooral doen, is eigenlijk mensen op dat gebied, is mensen en expertengroepen ook samenbrengen. Mm -hmm. om dat, om, waar daar dan kennis uitgewisseld wordt. En om te kijken samen, ook samenwerking tussen de landen, zowel binnen Europa, maar ook internationaal, nog buiten Europa. Hoe, kunnen die, uh, hoe kan iedereen samenwerken? Want dat is een probleem voor iedereen. Ja, en we dat. moeten allemaal samenwerken om dat allemaal uh, aan te pakken. Ondernemend Kruidbeke, wens je prettige feestdagen. Oh, oh, oh. Dit is een lied voor de mensen die zorgen, dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, we graven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Je breekt en je hakt en je boort door de bergen, je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwerven, vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. Laat onze bloemen wat gras dat nog groen is, laat onze wonen het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven. Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. En zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat onze bloemen wat gras dat toch groen is, laat onze boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet, nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee. Een eeuwig... Een van de eerste vragen die ik had opgeschreven, maar eigenlijk heb je het al beantwoord. Is er wel nood aan zo'n onderzoeks- en adviesbureau? Maar je hebt het eigenlijk al gezegd, daar is inderdaad grote nood aan zelfs. Um, ja, dank u. Dat is natuurlijk altijd <laughs> de vraag. Um, toen ik daarmee begonnen ben, dan was dat natuurlijk nog altijd... Alleen, blijft ondernemen is altijd een risico, want... Ik had niet echt een voorbeeld om te zeggen, zijn er nu nog andere uh, zo onderzoeksbureaus, zeker in België, en wie kan ik hier kopiëren? Want je hoeft toch ergens ja, altijd een beetje inspiratie op doen. en uh, dat, was er, dat was er niet. Uh, maar ondertussen hebben wij wel toch een beetje onze plaats kunnen veroveren uh, binnen de wereld, want de, de, de wereld waarin dat wij ageren is eigenlijk vooral bestaat vooral uit uh, publieke instanties. Ja. Labo's, instellingen, die overheidsgebonden zijn en die onder elkaar... Maar wij hebben daar toch zeker onze plaats in kunnen, in kunnen vinden. Mm -hmm. uh, en uh, ja, we gaan dat blijven doen. Ik las op de website van jou, die trouwens volledig in het Engels is, dus dat zal met een reden waarschijnlijk ook wel zijn. Ik las op jouw website dat jij ook wel internationaal Spreker bent, dat je heel wat uh, spreekbeurten, zoals ik het dan uh, uh, noem, dat je dat ook doet. Is dat zowat overal ter wereld? Of, uh? Dat hangt af van de projecten die er zijn ook. Ja. Maar in, uh, dat is wel een, een voordeel, allee, maar ook een nadeel uh, van de job. Uh, dat ik uh, al veel delen in de wereld heb mogen zien. Ja. Veel steden, veel culturen. Dus dat is zeker een, een, een groot voordeel. Maar het is zeker ook een nadeel, omdat dat ook op uw privéleven zeker wel een, een bepaalde druk legt. Ja. Ja, ja. En uh, dat is alle landen eigenlijk. De, waar ben je laatst geweest? Um, laatst uh, geweest... Uh, nu kom ik net uh, uit Rome, dus dat is dichtbij. Ja, maar, uh, maar is dat al een leuke vakantie? Rome? Ja, ja dat, wa, dat, dat, dat was inderdaad heel, heel prachtig. Want in de, op weg naar de... Um, ...vergadering ben ik dan langs het uh, Colosseum en het Forum Romanum gepasseerd. Dus ja. dat, was, dat was mooi meegenomen. Um, en daarvoor zijn we nog ja, naar Brazilië geweest. We hebben um, meetings in, in Afrika. Um, nu, we hebben vroeger uh, Israël enzovoort, ja. maar... Uh, Rusland ben ik niet geweest, maar dat zal nu moeilijker worden. Ja, dan inderdaad. Uh, yeah. Ondernemend Kruibeker. Goedenavond. Oh, the Goodbye And you. Ik had op jouw website ook nog iets gelezen over, ik, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Wormwise of Wormwise. Ja. Ik heb het niet verder gelezen, omdat ik dacht, ja, Johannes komt toch langs. Dus we vragen het hem gewoon. Ah, ja, dank je om te vragen, want dat is wel uh, voor ons uh, een project dat ons nauw aan het hart ligt en het is eigenlijk uh, geen project, dus wij zitten veel in projecten. Maar dit is een, eigenlijk een product dat wij proberen te ontwikkelen. Een product, een, een webapplicatie, mm -hmm. waarmee wij de dierenarts en de veehouder willen ondersteunen om inderdaad uh, op een goede manier aan wormbestrijding te doen. Mm -hmm. um, dus ik heb daar straks gesproken van die problemen, resistentie, klimaatverandering. Um, er is heel veel onderzoek op gebeurd van oké, okay, hoe kunnen we dat nu beter gaan aanpakken? En die, al die kennis van dat onderzoek proberen wij... Uh, te integreren in onze webapplicatie, zodanig dat de persoon die dat gebruikt weet dat hij op een goede manier bezig is uh, met die wormbestrijding. En het gaat er dus vooral om om ten eerste regelmatig een diagnose te maken, ja. dat je weet wat, wat is de status is en dat je dan zo doelgericht mogelijk uh, wormbestrijdingsmiddelen kan inzetten. En dat allemaal voor het grote dierenwelzijn. Um, voor het dierenwelzijn, maar ook voor de economie. Ja. Um, allee, um, dus... Probeer het eens te verduidelijken hoe de economie daar beter van wordt? Wel, ten eerste omdat die, die worminfecties gaan natuurlijk, als die te, ho te hoog zijn, gaan die uh, de dieren ziek maken. En uh, het eerste gevolg is dat die ook minder gaan produceren. Dus eigenlijk zijn we dan inefficiënt bezig. Um, en, um, ga, en, en voor de boer gaat dat ook. Minder, uh, minder melkproductie, minder groei, dus dat gaat ook een, voor de boer rechtstreeks een economische impact hebben. Ja. Dus die economische impact gaan we minimaliseren. Ja. Um, dat is één, één plaats, dus dat is op het lokale veehouderniveau. Maar natuurlijk, als we het in het grotere plaatje, maatschappelijk gaan bekijken, is het belangrijk, uh, nu, we zijn terug. Uh, Allee, als ik dat zo mag zeggen, een beetje in onzekere tijden. Uh, en voedsel... dat, dat mag gezegd worden, ja, absoluut. En, en voedselzekerheid is terug een, eigenlijk een heel belangrijk thema geworden. Vroeger, zeker als we dat op, uh, op nationaal, uh, internationaal niveau bekijken, vroeger, uh, hè, voedsel, na, na de Tweede Wereldoorlog zijn we heel efficiënt geworden, zijn, is de veehouderijsector hein, enorm veel voedsel exporten. Um, dat is nog altijd het geval, maar uh, we zien nu ook, de, hè, de voedselprijzen zijn terug enorm aan het stijgen. En uh, ook die voedselproductie binnen Europa houden, dat is ook heel belangrijk. Ja. Um, want hè, we zien nu alles, uh, auto's worden geïmporteerd, uh, ja, alles en ja, nog, maar, maar die, voedsel, en nog, ja, ja. die voedsel blijven inzetten op die, die voedselzekerheid. En die eigen voedselvoorziening, is, dat, dat past allemaal in het groter plaatje. Uh, waarom dat wij ook zo efficiënt mogelijk moeten blijven produceren. Heb ik het juist als ik, als ik jou, jou hoor praten en, en, en zie praten, dat er in Johannes zo een beetje een wereldverbeteraar zit? Um, ik denk dat ergens wel... Um, in de positieve zin natuurlijk, hè? Ja. En ik... ik alleen mensen noemen mij soms inderdaad zo of naïef. Maar ik ben altijd uh, ergens bewust naïef of gewild naïef. Ik wil dat, ik wil dat behouden ergens, omdat je... Ja, anders uh, ja, wordt het misschien tegenwoordig ja. een beetje te cynisch. Ja. En uh, ja. dat wil je niet. Nu, uh, ik kan me voorstellen, je wordt geconfronteerd met problemen die er zijn en je wil daar een, een beeld van schetsen. We gaan misschien even naar jouw bedrijf kijken. Dat is nu in volle ontwikkeling. Mag ik dat zeggen? Ja. ja. Waar sta je binnen tien jaar? Hoe denk je zelf uh, daarin verder te evolueren? Ik denk dat het ook afhankelijk is van de situatie, wat zich voordoet in de wereld. Maar ja. waar ga je zelf naartoe? Um, als ik het zelf mag bepalen, dan hebben wij binnen tien jaar, zeg je, ja, een bedrijfje van ongeveer uh, vijftiental personen. Mm -hmm. en, en kunnen wij daar. Want voor mij gaat het voor een groot stuk. Waarom doe je dat allemaal? En dat is ook hoe dat je bent opgeleid geweest uh, aan de universiteit. Je, uh, je probeert... Het gaat allemaal om impact. Je wilt uh, impact maken. Je wilt dat je onderzoeksresultaten uh, een verschil maken. Dat die worden toegepast en die ergens inderdaad in onze eigen ogen... Uh, de wereld gaan verbeteren. Allee, voor, voor ons, vanuit een ander oogpunt gaan sommige mensen zeggen: ja, maar in die manier dat gaat het misschien niet verbeteren. Maar allee, wij geloven daar wel in dat dat um, resultaten zijn die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Um, en ik, als ik het uh, zelf nu zie, wil ik dat blijven doen en het team nog iets uitbreiden. En dat is dan vooral omdat we dan denken dat we nog beter werk kunnen leveren en een grotere impact hebben. Um, hoe gaat dat lukken? Enerzijds, zoals je zegt, uh, de externe factoren. Er moeten projecten en fondsen blijven ko komen. Ja. Anderzijds ook persoonlijk kan ik dat da aan, want gelijk nu we, zijn <laughs> nu, we zijn nu al bij zeven, soms groeit het momenteel ook al boven mijn hoofd. Ja. Om het allemaal te managen. Enerzijds zo puur het managementverhaal binnen het bedrijf en anderzijds toch die, dat wetenschappelijk bezig ja. blijven. Ja, dat zie ik ook aan jou. Je, je... Het wetenschappelijke doe jij zelf te graag waarschijnlijk, um, ja. in plaats van het managen van een, van een bedrijf. Ja, dat is, uiteindelijk is dat altijd waarom dat je het doet in de eerste plaats ja. en ook waar dat je de, de energie uithaalt. Want allee, het is altijd het is een soort um, verslaving of... Uh, Dopamine. Ja. Wij komen altijd als je iets nieuws vindt. Want we zeggen ja. van, oké, okay, we hebben nu iets nieuws gevonden. Of een nieuw inzicht. Van, oké, okay, dat was er daarvoor nog niet. En dat is eigenlijk een soort uw bevrediging. Um, maar inderdaad, nu ook hoe groter dat we worden, hoe meer dat mijn functie naar het management verschuift En hoe dat dat gaat evolueren. En hoe dat ik mij daarbij ga voelen, dat, ja, dat gaan we nog zien in de, in de toekomst. Nu, uh, een van mijn uh, laatste vragen is uh, alles niet... Te als ik dat allemaal zo hoor, dan lijkt me dat allemaal zo ontzettend duur te zijn. Uh, is dat ook zo? Um, wetenschappelijk onderzoek is duur, dat klopt. Dus mm -hmm. plus, je moet daar investeren en het resultaat is altijd onzeker, anders zou het geen onderzoek zijn. Ja, uh, ja je weet ja. nooit wat de uitkomst is. Het is niet zo van, ik ga iets kopen en dan heb ik het. Maar nee. bij jou is dat dus niet zo. Nee. Uh, maar het is natuurlijk wel zo, het meeste dat wij doen, dat komt altijd um, in het publieke domein terecht. Mm -hmm. Dus ook als jij een onderzoek gedaan hebt en je vindt ni niets, ja. dan is dat ook kennis die, ja. die nuttig is. Want dan weten de anderen ook van oké, okay, in die richting moeten wij niet meer gaan verder zoeken of mm -hmm. we moeten het alleszins op een andere manier gaan doen, want zo is het niet gelukt. Hoe lang ben je soms aan, aan, aan zo'n project bezig of is dat heel verschillend? Ja, dat, is, dat verschilt. Hè. We hebben korte termijn projecten. Dat gaat dan meestal minimum over zes maanden toch, uh, tot een jaar. en de, de langere termijn projecten zijn meestal rond de vier jaar. Maar zelfs in die vier jaar, ja, zoals je weet, elk onderzoek levert nieuwe vragen op voor verder onderzoek. Um, dus meestal bouwen we na die vier jaar, ja, hebben wij zeker resultaten. Maar dan proberen wij altijd te zien: oké, okay, hoe kunnen we daar nu nog blijven op verder bouwen? Radio Barbiers, meer dan dichtbij. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paarden, slagerij, J van der Ven.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 dit hebben geluisterd, het allemaal een beetje ver van mijn bed is. Uh, heb je soms ook niet het gevoel van... Het is moeilijk uit te leggen wat ik juist aan het doen ben. Ja, zeker. Uh, allee, ik, ik vind dat het nu nog meegevallen is. We doen ons best, we <laughs> doen ons best, Johannes. Uh, maar ik, ik bedoel maar, uh, als ze aan mij vragen, wat doe je in het dagelijkse leven? ja, Dan is dat heel eenvoudig uit te leggen, maar als ze het aan u vragen... Wat doe je in het dagelijkse leven, Johannes? Dan denk ik dat het antwoord zeer, mo zeer moeilijk is. Um, dat klopt. Maar uh, normaal probeer ik dan wel altijd, ze zeggen altijd, de elevator pitch. Je mm -hmm. moet het uh, ja, ja. in die ene minuut kunnen uitleggen. Uh, dus ik denk dat je dat tegenwoordig ook wel kan. Ja, ik, je hebt nu een uur maar. gehad om, om, <laughs> om het uit te leggen. Dus uh, inderdaad, dat gaat al een uh, stuk beter. Je bent regelmatig van huis, je zit met projecten, je hebt een aantal mensen waar je ook ja, toch wel een beetje voor moet zorgen. Die moeten betaald worden, en zo, verder, en zo verder. Is er nog tijd voor familie en hobby's? Um, ja, dat is zeker een, een, een punt. Um, en de, iets dat ik ook moet leren. Uh, zeker nu dat er meer uh, mensen bijkomen, inderdaad. en um, Ook als bedrijfsleider... Um, ja, je zit eigenlijk al ook in met je personeel. Mm -hmm. Maar je moet daar toch, en dat is iets dat ik moet leren, een zekere uh, ja, afstand bewaren en niet nie met alles inzitten. Um, maar dat is iets waar dat ik denk ik in aan het groeien ben. Mm -hmm. um, ja, en zeker op de, ja, ik denk dat dat voor alle ondernemers is, uh, dat evenwicht vinden. Mm -hmm. Dat is een, elke dag uh, een moeilijkheid maar uh, daar moet je ook uh, bewust mee omgaan en, en zeker die zelfzorg is toch wel heel belangrijk omdat je ook weet als ondernemer ja, uh, dat je niet echt een vangnet hebt en als als als je niet gezond bent of geen gezondheid ja dan dan dan valt het echt op zijn op zijn gat om het zo te zeggen en dat is toch wel denk ik voor alle ondernemers uh, heel belangrijk om daarmee bezig te zijn we zijn bijna toe aan het einde van uh, dit stukje ik had nog één vraagje opgeschreven. Ik heb ze eigenlijk. Ja, het is, tussendoor is het toch een beetje aan bod gekomen. Wat we de laatste tien jaar merken. En je bent opgericht in 2017. Dus dat is zeven jaar uh, geleden. Wat we de laatste tien jaar merken. Is de, het enorm grote belang van het klimaat. Klopt, hè? Uh, is dat ook iets dat uh, direct gevolg heeft uh, in, in jouw onderzoeken? Um, ja. Ik had er daar straks al eventjes naar um, verwezen. Dus er zijn zeker uh, verschillende dierziekten. Dus het, het, is, het komt van twee kanten. Enerzijds um, zijn er dierziekten die, zich, die worden beïnvloed door de klimaatsverandering. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld heel veel ziekten uit het zuiden die in Afrika zaten of nu nog zitten, maar die, of in Zuid-Europa, maar die nu noordwaarts bewegen en die eigenlijk ook hier beginnen voor te komen. Ja. Dus daar zijn verschillende voorbeelden van. En dat gaat alleen nog maar toenemen. Um, dus in dat, in dat geval zeker. En daar, daar, daar, daar, daar moet en daar gaat ook veel aandacht naartoe. Maar je kunt nooit altijd helemaal voorbereid zijn. Want je weet nooit exact welke ziekte dat er eerst gaat uh, voorkomen of toeslaan. Um, en sorry, ik, nog, ik ga nog eventjes verder. Ja, dat is geen probleem. Um, de, dus dat is enerzijds de dierziekten die ofwel meer gaan voorkomen of gaan veranderen. Want sommige dierziekten gaan ook minder voorkomen. Ja. Of toch of, of hun, hun, hun, hun tijdstip waarop dat ze voorkomen gaat bijvoorbeeld uh, veranderen. Bijvoorbeeld in de zomer kan het soms te heet worden. En dan gaan die ziekten zich meer gaan verplaatsen van oké, okay, we gaan nu meer in het voorjaar en in, in het najaar of voorkomen. Of gaan muteren misschien. Of, uh... Ja, die gaan zich ook aanpassen. Hè. Ja, Zoals ja. iedereen, de mens gaat zich ook aanpassen, maar die ziekten passen zich ook aan. Ja. Um, en het, de tweede kant van het verhaal is zoals ik gezegd heb, dat is dan meer gelinkt met de uitstoot. Dus uh, veeteelt wordt nu gezien als een, een bron van uh, methaanuitstoot bijvoorbeeld, dat mee uh, de opwarming gaat beïnvloeden. Wel, wij kunnen ook meewerken op uh, vermindering van die methaanuitstoot door betere diergezondheid. Uh, en allee, als ik daar mag verwijzen nog, dat is misschien te veel in detail naar een project, dat, is het, dat noemt het Live Mycly Feed project. En dat is vooral met de Zuid-Europese landen. En daar gaan wij kijken naar um, reststromen gebruiken van de, um, de olijfproductie en de wijnproductie, de tomaatproductie. Um, en die reststromen gaan inzetten als voederadditieven. Ja. En die voederadditieven kunnen twee effecten hebben. Dus om een win-win te creëren, Enerzijds direct effect op de methaanuitstoot, omdat die de microbiële compositie gaan veranderen in het darmstelsel. En anderzijds ook worminfecties gaan nee. verminderen. En zo, zo gaan we dus die methaanuitstoot naar beneden halen. Waar ik een beetje voor vrees, en daarmee gaan we eigenlijk uh, dit gesprek beëindigen. Maar er komt nog iets, cijfers: komt er nog iets? Waar ik een beetje voor vrees, is. Uh, je gaat altijd maar meer werk krijgen als. als de wereld bezig is zoals ze nu bezig is. Ja, en, en, en dat gaan we waarschijnlijk niet kunnen oplossen bij ons onderzoek. Nee, nee waarschijnlijk niet. Uh, alleen maar, langs de ene kant is dat dus goed. Meer werk is goed, maar inderdaad... Uiteindelijk... Het is een beetje contradictorisch, hè, want ja. hoe minder werk je zou hebben, hoe beter dat we er eigenlijk voor staan. Um, ja, misschien voor een stuk wel. Okay. Um, ja... Maar goed, we hebben in ieder geval Creavet op een heel fijne manier al leren kennen. Maar het is nog niet gedaan. Je krijgt van mij nog de 10 dilemma's. Ondernemend Kruibeken.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 elkaar en met elkaar maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar jij huilt al lang niet meer zo snel ik laat me niet zo vlug meer gaan we houden onze woorden binnen maar al beheersen we het spel één ding blijft toch altijd bestaan Doet oorlog van het meer. Een Krijbeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons in de studio nog altijd Johannes van CreaVet. We hebben toch wel heel boeiende uitleg gekregen vandaag. Soms was het niet altijd even makkelijk om te volgen, maar ja, ik heb er toch heel wat van opgestoken. Eén ding vooral is dat Johannes met iets goeds bezig is. En dat, dat vind ik het belangrijkste. Nu de tien dilemma's, Johannes. Dat is, een, dat is iets totaal anders, dus uh, dat is een beetje ontspannend ook. Oké. Okay. Um, en dat gaat als volgt. Johannes, waar kies je zelf voor? Is dat een glas wijn of een glas bier? Tegenwoordig toch vooral het bier. Oké, okay, dat mag, hè? geen probleem. En dan jouw vakantie. Als er tijd is voor vakantie, je bent wel regelmatig in het buitenland, maar dat is geen vakantie. Uh, jouw vakantie, mag die avontuurlijk of relaxed zijn? Avontuurlijk, toch vooral. Toch avontuurlijk. En uh, qua vervoer, Rij je dan liefst in een personenwagen of een SUV? Um, ik weet niet, ik heb nog nooit in een SUV gereden. <laughs> Oké, okay, dat wordt misschien eens tijd dat, we dat, uh, dat je dat eens doet. Ja. Uh, Voorlopig houden we het bij personenwagen. Uh, dilemma 5 is het volgende. Qua eten, geef mij maar stoofvlees, friet of ik ga graag culinair dineren. Oh, alle twee. Alle twee. Ja. Wel, we hebben in de loop van deze uitzendingen hebben we ontdekt dat je stoofvlees friet ook culinair kan gaan dineren. Okay. Dus uh, misschien dat we dat uh, eens kunnen jou doorsturen. Ja. Vijfde dilemma. Zelf kies ik het liefste voor een individuele sport of een groepsport. Ja, dat is, uh, dat is ook een moeilijke. Uh, in principe gaat je meer voldoening hebben van de groepsport. Ik heb hier nog. Uh, in de basketbalclub gezeten ook. Ja. Uh, maar met de leeftijd enzovoort uh, is, het, is het toch beter momenteel om individueel bijvoorbeeld gewoon wat te lopen ja. of te fietsen. En daar dus is er uh... een beetje tijd voor? Ja. Oké, okay. zeer goed. Houden zo. Niet veel ondernemers doen dit. Als huisdier, of nee, eerst komt deze nog, in huis geniet ik van kamerplanten of van bloemen? Oei oei. Uh, en maar je mag ik... niet altijd alle twee zeggen, nee, dus nee, waar... ik, ik ga de vraag anders stellen. Als je je vrouw een, een, uh. een cadeautje zou geven, is dat dan een kamerplant of een bloemetje? Een bloemetje. Oké. Okay. En dan het huisdier, dat is uh, dilemma 7. Als huisdier kies ik een hond of een kat? Een hond. Heb je een hond? Gehad momenteel niet, maar uh, ik hoop er zeker nog in mijn leven een zeentje te hebben. Achtste dilemma, ik voel me het beste in casual, chique kledij of gewoon casual, casual? Um, casual voel ik me zeker meer op mijn gemak in, mm -hmm. maar ik vind het wel belangrijk om ook bijvoorbeeld voor in het, als je in het openbaar verschijnt of voor u, ook voor je werk en zo, om ja. toch een beetje deftig ervoor te komen. Goed zo. En dan uh, negen, de voorlaatste. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Nee, ik, uh, ik vind dat ik wel zeker mijn steentje bijdraag. Ze is aan het luisteren. Ja, voilà. Oké. Okay. <laughs> en dan uh, de allerlaatste vraag. Uh, Johannes, mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Voor als ik zelf mag kiezen, grijp ik uh, vooral terug naar vroeger. Dat is ook ergens gestopt. Maar ik ben nu wel via mijn kinderen steeds ook nie weer nieuwe muziek aan het ontdekken. Dus uh, dat is zeker uh, ook toch. Dus eigenlijk beide, een beetje. Ja, maar ja, ik wil niet altijd uh, beide <laughs> zeggen. Want, ja. okay. Johannes, mag ik jou bedanken voor dit heel fijne gesprek en uh, Creavet nog veel succes toewensen. Ja, hartelijk dank voor dit gesprek.